Sophie Verhoeven met het NOS Journaal. De zitting in het hoge beroep in Leeuwarden tegen twee broers... die zijn veroordeeld voor drie moorden, is chaotisch verlopen. Eén van de broers zei dat hij levenslang verdient. Daarna werd hij agressief en leek het volgens mensen in de zaal... alsof hij zichzelf iets wilde aandoen. De verdachte werd door vijf agenten uit de zaal verwijderd. Op zijn tafel werd volgens een van de rechters een scherp voorwerp gevonden. De broers werden eerder veroordeeld tot 30 jaar cel... voor het wurgen van een echtpaar... en het doodschieten van een wandelaar in een bos. Tohem was tegen de straf in beroep gegaan. De zaak tegen de man die vanochtend agressief werd is aangehouden... die van zijn broer gaat wel door. Het openbaar ministerie gaat ervan uit... dat de veroordeelde vrouwenhandelaar Saban B. in Turkije wordt vastgezet. B. is in Nederland veroordeeld tot 8 jaar cel... maar tijdens verlof vluchtte hij naar Turkije... Vorig jaar bepaalde het Turkse Hoge Rechtshof dat Saban B. zijn straf in Turkije moet uitzitten. Journalisten van het Duitse weekblad Der Spiegel hebben nu ontdekt dat hij waarschijnlijk niet in Turkije vastzit, maar daar een callcenter heeft om energiecontracten aan Duitsers te verkopen. De OM heeft Turkije gevraagd of B. inmiddels vastzit, maar heeft daar nog geen antwoord op. Op alle zes militaire vliegvelden in Nederland komt een radarsysteem waarmee vogels op 10 kilometer afstand kunnen worden opgemerkt. Met de technologie worden de vogels sneller gedetecteerd en kunnen veel botsingen worden voorkomen. Schiphol werkt al vijf jaar met het radarsysteem en binnenkort worden daar drie nieuwe systemen aangelegd. Het Boekenweekgeschenk verschijnt volgend jaar voor het eerst ook in het Fries. Dat komt doordat Leeuwarden volgend jaar de culturele hoofdstad van Europa is. Het Boekenweekgeschenk, gezien de feiten, is geschreven door de Vlaamse schrijfster Griet Op de Beek... Zij vindt het erg leuk dat haar boek in het Fries vertaald wordt. Het weer nog wolkenvelden en af en toe zon. In het noorden en oosten af en toe regen. Het is gemiddeld 15 graden. Later op de dag neemt in het zuidwesten de kans op lichte regen toe. Morgen meer regen, maar smiddags in het westen en zuiden droger. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A28 van Amersfoort naar Utrecht... staat file tussen Leus de Zuid en de afrit Den Dolder... 7 kilometer met drie kwartier vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen... en er is maar één rijstrook open. Verkeer richting Utrecht kan beter omrijden... vanaf Hoevelaken via Hilversum over de A1 en de A27. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Een hele goede middag luisteraars. Welkom. Oh, klopt. <laughs> Welkom bij uh, Zevem Lunch. Wederom. Tussen 12 en 2, natuurlijk twee uur lekkere muziek. Niels, we gaan uh, artiesten in het licht zetten. En dat kunnen artiesten zijn die ze wel uh, nog actueel uh, presteren uh, overal ter wereld. Maar ook artiesten die helaas ons zijn ontvallen, Dolly, toch? Jazeker, ja, want uh, vandaag is het. Uh... Ofwel hun geboortedag ofwel hun sterfdag. Ja. En ter gelegenheid daarvan besteden we even wat aandacht aan de betreffende artiesten. We hebben er wel een paar, ja. Ja, we hebben ook nog artiesten in de studio. Die gaan we straks voorstellen. Ja. Dat gaan we nu <laughs> nog niet doen. <laughs> een hele beroemde. Wereldberucht is ja, ja, ja, ja. Ja, luisteraar is natuurlijk vreselijk nieuwsgierig. We gaan het nog niet verklappen. Doen we zo. Want er is ook nog iets heel speciaals met hem aan de hand, toch? Oh, ja, ja, want daarom is hij in de studio ja, natuurlijk. Precies, precies. Ja, Hier komen alleen maar speciale gasten. <laughs> ja. Zo is dat. Ja. Uh, we gaan maar even ja. beginnen met uh, het ritme van de regen. En dat is uh, niet uh, Rob de Nijs hoor, maar uh, Dan Vogelberg. Die zingt het ook heel mooi. Ik ben blij dat het droog is. Ja, ja. and let me be alone again now the yo stikt de regen op mijn zolderraam. U kent het allemaal van Rob de Nijs. Dit is een engelstalige versie van niemand minder dan Dan Vogelberg. Dolly. Ja. Welke speciale gast hebben wij vandaag in de studio? In de studio hebben wij niemand minder dan jouw eigen zoon. Oh, ja. Zeg het eens. Zeg het eens. Ja. ja. Stel, stel je even voor. In de stel je trouwens. maar even voor. Zeg maar wie je bent, Leroy. Ja. <laughs> nou, dan heb jij je al verklapt. <laughs> nee, mensen, in de studio ja. hebben we Leroy Duif. Ja. En met Leroy is er iets heel bijzonders aan de hand vandaag. Ja. Hij kwam binnenlopen met een enorme grote taart... met 35 kaarsjes erop die hij allemaal in één keer moest uitblazen. Dus u snapt, hij is jarig vandaag... 35 Langzaal jaar! Lang zal ik leven Lang zal ik leven in de gloria, in de glorie Nou, zo nou, ja. wat gezellig hè ja. kijkt u maar mee op uh, zfm livenl en dan kunt u zien ja die taart is helaas op maar hij heeft nu dus een uh, dubbele broodje kaas voor zich ja, dus ja en de kaarsjes heeft hij er al uitgehaald zullen eens pakket ja, ja. ja. Want uh, bij Zandvoort lunch natuurlijk ook een 3-in-1. En die 3-in-1 is wel heel speciaal. En dat sluit ook een beetje aan op de verlangens van Leroy. Yeah. Leroy, luisteraars, uh -huh. uh, heeft het Down-syndroom. En die, uh, hij, is nooit down hij is nooit down, Dolly. Nee, ik heb uh, hem nog uh, nooit down gezien. Nee, Wat is, is dat nou? Waarom, uh, uh, waarom zeg je dan dat hij down is? Hij is helemaal niet hij down. Hij is helemaal niet down. Uh, maar uh, uh, Leroy houdt heel erg veel van Nederlandstalige muziek. Uh, ja. Nou, en dat komt goed uit. Want we hebben natuurlijk vanmiddag een hele speciale 3-in-1, Dolly, toch? Ja, dat, dat klopt uh. helemaal. Maar je overvalt me dus weer een beetje. Hmm. Uh, nou ja, in ieder geval. Uh, de, <laughs> uh, de, de drie is in 1. Uh, we, hebben, we hebben even een combinatie gemaakt. En ook omdat Leroy hier is. Maar we hebben dus gedacht van nou, we hebben de artiest in het licht. Maar vandaag is, staat er zo'n speciale artiest in het licht. Dat is namelijk Meri Servaas. Nou, allemaal beter bekend, natuurlijk, als de zangeres zonder naam. En. Vandaag, um, even kijken hoeveel jaar is dat geleden... 29 jaar geleden inmiddels, is zij overleden in Hoorn. Ze was geboren in Leiden op 5 augustus 1919. En uh, ja, zoals u bijna allemaal wel zult weten... misschien de nieuwere generatie nog niet helemaal... de zangeres zonder naam was een Nederlandse zangeres. Ja, naam nou, zegt het eigenlijk al. Hè. En zij vertolkte het Nederlandse levenslied... En daardoor kreeg zij een bijnaam. En dat was, ze had al een bijnaam en dan nog een bijnaam. Koningin van het ja. levenslied werd ze genoemd. En uh, ze heeft hele grote hits gescoord. Zoals uh, Ach vaderliefde drink niet meer. Uh, de blinde soldaat. Mexico. Het soldaatje mandolinen in Nicosia, Keetje Tippel. Nou, noem maar op. Het hield niet op, het hield niet op. Ze bleef maar hits maken. En we hebben net zelfs een nieuw nummer van uh, er ontdekt. Daar hadden we alle twee nog niet van gehoord. Maar die gaan we echt niet spelen voor u. Dat moet u zelf ja. maar opzoeken. Het was maar een negen. Dat kan je nog niet. Het is een verschrikkelijke tekst. We hebben niet eens afgewacht hoe het afloopt. Nou ja, in ieder geval... Uh, uh, uh, uh, een klein, klein bijzonderheidje aan de zangeres zonder naam was dat ze mank liep. Ja. He, ze was uh, trouwens. Uh, nou, dat kwam omdat ze tot, als. was getrouwd met manken. ook. Ja, <laughs> dat, dat had zomaar gekund. Nee, ze was gevallen toen ze drie jaar was. Mm -hmm. En daarbij had ze een heup gebroken. En dat, dat breukherstel dat, dat heeft tien jaar lang aangesleept. En dus ja, de rest van haar leven heeft ze last gehouden van de heupen. En uh, ze werd geboren trouwens in Leiden als Maria. En ze werd genoemd Rietje Bij. En ze was het achtste kind in het arbeidersgezin van tien kinderen. En ze heeft helemaal geen makkelijke jeugd gehad. Maar ik denk ook dat ze juist daardoor uh, zo goed was... In het, uh, in het vertolken van het Nederlandse levenslied. We gaan luisteren naar de zangeres zonder naam. Ja. In A. Ja, het blijft me steeds volkoren, want ik heb mijn hart verloren in het mooie Mexico. Mexico, Mexico. O, land van al mijn dromen. Met je gitaarmuziek bracht je de romantiek voor hem en mij. Mexico, Mexico. Ik heb mijn hart verloren in het mooie Mexico. Mexico, Mexico, Holland van al mijn dromen. Met je gitaarmuziek bracht je de romantiek voor hem en mij. Mexico, Mexico. Mexico, Mexico. Mexico, Mexico. Hoi! De zanger is onder naam en de drie in één hoorden uw luisteraars... helemaal in het licht van deze uh, Mary Servaas. Ja. Zoals haar... Uh, een uh, nee, haar, haar eigen naam uh, was ze, toch? Nee, haar eigen naam was uh, uh, Marietje Bij. Oh ja. Ja. Bij, uh, uh, misschien nog even leuk om te vertellen, Charles. Ja, want ja. het eerste nummer wat we draaiden, mag ik van u een lift, meneer... Is, ge is geschreven door een Zandvoortse uh, inwoner. Een, een vroegere Zandvoortse, hij is helaas overleden. Mm -hmm. Want de schrijver van dat liedje was Bout van Doren Bout van Doren Ja. Ja, een Hè? welbekende zandvoorter. Dat oh, zeg maar helemaal niks hoor. Maar nee, hij was uh, uh, vroeger journalist bij De Telegraaf. Ja. En hij heeft uh, met hele bijzondere mensen altijd uh, interviews gehad en zo. Ook met, hij is toen ook in die hotelkamer geweest bij uh, John Lennon en Yoko Ono. Oh ja. Ja, heeft hij nog een mooie tekening van ze gekregen. En hij heeft toen voor dat nummer van... mag ik van u een lief meneer een gouden plaat ontvangen. Oké. Okay. Ja, nou, hebben we weer een hoop geleerd tevens, hè? Ja, zo is dat weer, hè? Ja. Artiest in het licht. Ja, want welke volgende artiest had jij in het licht, uh, Dolly? Uh, dat is uh, Weird L. Jankovic. Uh, en uh, Weird L. Jankovic, ja, die is natuurlijk bekend... om zijn uh, persiflages op... Uh, op, op nummers van beroemde uh, artiesten. En uh, dus ook, hij is vandaag. Ja, ja, ja, dus ook de king of pop, zeg maar. Ook, Red, ook, ja, ook. Hij heeft. ach jongen, hij heeft, hij heeft zoveel uh, persiflages gemaakt. Ja. Dus echt niet normaal. Eens uh, even kijken hoor. Want nou, het dikke me. Ik had het klaarstaan, maar met zo'n tablet werkt alles toch anders dan uh, normaal. In ieder geval, hij is jarig vandaag. Vandaag ja. wordt hij 58. Ja. Uh, hij is geboren als uh, Alfred Matthew Jankovic. Mm -hmm. En uh, zijn Weird L heeft hij uh, zelf uh, ervoor gezet. Het is een Amerikaanse muzikant. Uh, geboren in Downey op 23 oktober 1959. Nou ja... Uh, hij, hij parodeerde dus uh, bekende top 40 hits. Ja. En uh, ja, dan zou je denken dat hij dat alleen maar gedaan heeft. Want voor de rest kennen we niet veel van hem. Maar uh, dat is alleen maar de helft van zijn liedjes ongeveer die op zijn album staan. Dat zijn de parodieën. En die andere helft, daar staan allemaal nummers op die hij zelf geschreven heeft. Zowel de teksten als de muziek. En, maar ze zijn wel vaak geïnspireerd op de muziek van anderen. Dus dat, dat noemen ze dan stijlparodieën. Okay. En uh, hij heeft in zijn carrière inmiddels... ja, vergis je niet hoor, in deze manier, meer dan 12 miljoen albums al verkocht. Zo. Hij heeft meer dan 150 nummers opgenomen... en meer dan duizend live voorstellingen gegeven. En uh, vanwege zijn bekendheid als artiest... heeft hij ook al meerdere gastrollen gehad... in films en televisieseries. Een hele leuke artiest die ook echt een leuke clips maakt. En uh, we mogen hem feliciteren. Dus ja. hij is jarig en wil, vandaag. En wil jij hem voor of na het nieuws gedraaid hebben? Nou, doe nu nog maar even. Dan ja, uh, haal ik straks het nieuws erbij. yourself the blame so eat it just eat it you better listen better do what you're told you haven't even touched your tuna casserole ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, luisteraars en kijkers. Uh, vandaag uh, het nieuws van 23 oktober 2017 alweer. Vanavond zou er een extra raadsvergadering plaatsvinden... om het vertrek en de problematiek van wethouder Demmers... maar vanwege droeve familieomstandigheden... voor de fractievoorzitter van het GBZ gaat de extra raadsvergadering van vanavond niet door. Vandaag of uiterlijk morgen wordt een nieuwe datum bekendgemaakt. Via Facebook en andere kanalen ontvangt de gemeente veel reacties... over het parkeeronderzoek dat momenteel gaande is...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 Op vrijdag 3 november 2017 om 7 uur avonds... kunt u weer meedoen aan de lichtjesavond, lichtjesavond op de Algemene Begraafplaats aan de Tonnenstraat 67. Een Zandvoortse jongen is zaterdagmiddag van het hek van een voetbalkooi gevallen...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 Dan even het geharwar rond de Van Spijkstraat. De Van Spijkstraat blijft voorlopig bereikbaar vanuit twee richtingen voor het verkeer. Dat heeft het college afgelopen dinsdag besloten. Eerder was het plan dat de straat alleen vanuit richting station naar de Valennepweg begaanbaar zou worden. De vernieuwing van het stationsplein leek een goed moment om eenrichtingsverkeer in te stellen op de Van Spijkstraat. Echter. Uit snelheidsmetingen blijkt dat er te hard wordt gereden. Om eenrichtingsverkeer veilig in te stellen zijn snelheidsremmende maatregelen gewenst. Daarnaast blijkt uit reacties van omwonenden dat er geen draagvlak is voor de verandering. Om deze, re voor de verandering. Om deze redenen ziet het college voor nu af van het instellen van eenrichtingsverkeer op de Van Spijkstraat. Een gewonde man is in de nacht van vrijdag op zaterdag naast zijn fiets aangetroffen op de Spaarndamseweg in Haarlem. Een automobilist vond de man even voor half vier en alarmeerde de hulpdiensten. Twee ambulances en een traumahelikopter werden opgeroepen. Het traumateam hoefde uiteindelijk niet uit te rukken en het slachtoffer kon ter plaatse door ambulancepersoneel worden behandeld en is daarna naar het ziekenhuis gebracht. Tot zover het regionale nieuws. Ja, wat een hoop wind en een hoop regen gedurende het weekend. Maar Dolly gaat ons vast vertellen dat het de komende dagen allemaal wat beter wordt. Nou, laten we het hopen. Ik ga eens zien, ik ga eens zien wat ik uit de mouw kan schudden. Er zijn vandaag wolkenvelden, maar zo nu en dan schijnt ook de zon. Nou, tot zover klopt het wel, hè, Charlotte?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 De rest van de week is er morgen nog enige regen. En er... Oh nee, ja hè, wat schrijft hij nou allemaal? Rico, je hebt het niet mooi opgeschreven. En de overige week blijft het over het algemeen droog... met naast vrij veel wolken ook af en toe wat zon. En de temperatuur stijgt dinsdag tot en met donderdag... naar zo'n 16 tot 17 graden. Tot zover het weerbericht volgens Rico Schreuder.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 Raging glory, but he had always told the truth. Lottie was an honest man, and Brandy does her best to understand him. <laughs> At night, when the bars close down, Brandy walks through a silent town and loves a man who's not around. She still can't hear him say She hears him say, Brandy, you're a find you're Ja, daar had Dolly nou toch zo'n trek in... in zo'n heerlijk uh, glaasje brandy, uh, Dolly Heb Dolly. je me door? Ja. Ik heb je helemaal door. Ja, ja, geen taart, dan maar brandy. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> nou, maar is, uh, ik, ik ben zelf meer van de port. Ja, is dat zo? Oh, dat ja. is me te zwaar. Nee, maar brandy krijg ik ook niet weg, hoor. Uh, waarom, waarom, is waarom is portje te zwaar dan? De port, dat is voor mij te zwaar. Dan ben ik, na een half glas, dan, uh, dan ben ik al uh, helemaal als de kachel. <lacht> Keurschrikkelijk. Artiest in het licht. Ja, Dolly, wie zet, wie zet je nou weer in de schijnwerpers? Wie, wie? We gaan uh, Petra Berger even in de schijnwerpers zetten. Want okay. zij is jarig vandaag. En uh, Petra is geboren als uh, Petra Burger in Amstelveen... op 23 oktober 1965. Is ze, en, is ze gelijk jarig met Leroy? Ja, hoe vind je dat nou? Ja, misschien kunnen jullie het samen vieren. Hè? Ja. ja. En... Uh, ze is een Nederlandse zangeres en een musical actrice. Oké. Okay. En ja. Um, ja, ze heeft een, een En een prachtig... opera, Hè? opera ook? Ja. Operette ja, zeker. Ze is, ja, heel mooi. Ja, precies. Ja, ja. Dat, dat weet hij heel goed. Okay. Dat weet hij heel goed, onze jongen. Ja. En uh, ze heeft inderdaad een, een, een stem als een nachtegaaltje. Is, is dat zo? Ja, echt, echt prachtig. Vind okay. jij ook niet, Leroy? Ja. Ja, toch? Ja, ze ja. heeft echt een hele mooie stem. Ja, dus die, dus die is jarig. nou Dus no. laten we het gaan vieren met een nummer van haar. Gaan we oh. doen. You Raise Me Up. Ja, volgens mij is dat niet You Raise Me Up, toch? Nee. Deze wel. Ja. sit a while Gaan we meteen maar door met de volgende artiest. Nou, we hadden net een feestje te vieren voor de jarigen... maar nu is het weer uh, iemands sterfdag. En wel de sterfdag van Elvin Stardust. Dat is het pseudoniem van Bernard William Jury. Deze werd geboren in Londen op 27 september 1942... en hij is overleden op 23 oktober 2014. En hij was een Engelse zanger. En aanvankelijk trad hij in begin jaren 60 op... onder de naam Shane Fenton en de Fentons. En in 1973 brak hij internationaal door... met de hit My Coco... My Cucachews. Dolly, doe je bril dan ook op Dolly. Heffend me. Goed, in ieder geval, die single was in werkelijkheid opgenomen... door de schrijver van het nummer, Peter Shelley... Onder de zelfbedachte naam Elvin Stardust en deze had echter net met Michael Levy Magnet Records opgericht. My Kukachu was de eerste single van de platenlabel en werd een onverwacht succes. Uh, in 1981 scoorde Stardust de nummer 1 hit in de top 40 met het nummer Pretend. En in de Nationale Hitparade kwam het niet verder dan een derde plaats. Een jaar later had Stardust nog een hit in Nederland... met A Wonderful Time Up There... en in 1985 nog een met I Feel Like a Buddy Holly. Stardust overleed dus in, op 23 oktober 2014... enkele weken nadat er uitgezaaide prostaatkanker bij hem was geconstateerd... en hij werd 72 jaar. Pretend you're happy when you're blue...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 like me The world is mine, it can be yours, my friend lekker uit kunnen houden luisteraars bij Cliff Richard, it's all over zong hij Leroy. Ja, liever te dik in de kist yes. dan uh, Stef Eckel ecco. en ja. René Kast. Nou, dat is helemaal goed. Ja. de artiest heb je hem goed. Maar hoe, hoe heet het hele nummer nou? Liever te dik in de kist dan, yes, ja. dan en, hoe, en hoe gaat het dan verder? Dan een feestje en ja, gemist. Dan een feestje gemist. Ja, nee. Speciaal voor Leroy omdat hij jarig is. Vrijdag is het raak, dan eet ik weer patat. En daarna ga ik een borrel halen bij ons in de stad. En als ik s nachts naar huis toe ga, shawarma onderweg. Dan is het maandags echt weer tijd voor doktersoverleg. En weet u wat mijn dokter zei? <hie>